Het is 9 uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Mensen die dicht bij de brand in Moerdijk waren... lopen geen kans op ernstige gezondheidseffecten, ook niet op de lange termijn. Dat zeggen het RIVM en de Voedsel- en Warenautoriteit. Het gebied dicht rond het industrietrein is niet of nauwelijks verontreinigd... door de brand bij Gemietbak, drie weken geleden. Wel wordt geadviseerd om bij niet-afgedekte zandbakken het zand te vervangen... Vorige week werd het gebied buiten de 10-kilometer-zone in Moerdijk al veilig gesteld, verklaard. De stille oceaan blijft de komende maanden veel kouder dan normaal, zeggen weerkundigen van de VN. Het water is afgekoeld door La Niña, een weerfenomeen dat eens in de zoveel jaar voorkomt langs de Evenaar. Het warme oppervlaktewater wordt daardoor verder naar Australië gedreven dan normaal. Door La Niña ontstonden onder meer de overstromingen in Australië en op de Filipijnen. Het zeewater langs de Evenaar is nu anderhalve graad kouder dan normaal. De weerkundigen van de VN noemen dat een van de zwaarste afkoelingen in een eeuw. Voetbalclub MVV hoeft een lening van 1,7 miljoen euro van de gemeente Maastricht niet terug te betalen. De gemeenteraad gaat er in ruime meerderheid mee akkoord dat de schuld wordt kwijtgescholden. En daarmee is MVV als betaald voetbalclub gered. Vorig jaar hielp de gemeente de club al door het stadion van MVV te kopen. Als de club failliet zou gaan... zou de gemeente Maastricht met een nutteloos stadion zitten. MVV heeft nog een schuld van 66.000 euro aan zes schuldeisers. Die moet de club in de eigen begroting opvangen. Een paar duizend mensen hebben in Horen Ben en Dien Sonders gehuldigd. De broers wonnen afgelopen weekend ieder een talentenjacht. Ben de Voice of Holland van RTL en Dien Popstars van SBS... Burgemeester van Veldhuizen noemde de twee zangers. fantastische ambassadeurs van de stad Horen. Ben en bedankte de fans en zongen allebei hun nieuwe single. Het weer. Vannacht kans op wat motregen of natte sneeuw. In het binnenland ligt de temperatuur dan rond het vriespunt. Overdag van het Noordoosten naar het toe Zon en een graad of vier. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is twee over negen. Gaat Nederland nou wel of niet naar Koendoes? Daar debatteert de Tweede Kamer morgen en donderdag over. Maar voordat het zover is, wordt er achter de schermen nog flink gepraat en bekonkeld. En ons mannetje in Den Haag, Stuart van Linde legt er zo meteen uit hoe dat gaat. En grote modemerken die bepalen de looks van de grote sterren. Bridget Maasland die legt zo meteen in haar entertainmentrubriek rubriek uit dat allemaal aan de hand gaat. Ja, als ik de baas zou zijn van het journaal dan zou het gaan over rode wijn, over Lowlands, over Wikileaks en nog een paar van dat soort dingen. Maar goed, dat ben ik niet. Dat is Hans Leroes. Nog wel, vandaag kondigde hij namelijk zijn afscheid aan en zo meteen is hij hier te gast. En uh, nee, we gaan niet voetballen. We gaan naar Luc. Echt waar joh? Over rode wijn? Te rationaal bedoel, Je bedoelt omdat ik er geen verstand van heb. Ja, nee, en jij wel. Nee, ik ook niet. Want jij hebt er wel eens een boek over Ik, heb ik lees een, cursus ik lees gedaan. een boekje. Ik lees, nee, nee, was het maar waar. Nee, ik heb helemaal geen verstand van. Maar goed. Goed, op vijf van ranking de nieuws. Op vijf problemen voor het kabinet Rutte. Die dachten een motie van GroenLinks uit te voeren over een politiemissie in Afghanistan. We gaan naar Koondo's, dat is de bedoeling. Maar nu GroenLinks wat meer weet over die ditjes en de datjes in die provincie, is er een probleempje. Ja, en uit de, nee, uit, uit de hoorzitting dat zeg ik, uit de hoorzitting ja, zien we eigenlijk dat uh, drie grote kritische vragen die we hadden, ja, eigenlijk uitgegroeid zijn tot bezwaren. Ja, want GroenLinks wil namelijk dit. Wederopbouw in Afghanistan door een civiele politietrainingsmissie. Kan dit wederopbouw zijn in zo'n provincie die behoorlijk onveilig is, is dit civiel als je het hoofdaccent legt op trainingen... die toch blijken aan te sluiten bij de standaard paramilitaire trainingen. Maar goed, nou kan Mark Rutte natuurlijk van alles doen om bezwaren te, van uw bezwaren tegemoet te komen. Of bijvoorbeeld iets aan het, aan het geld veranderen of zo. Maar hij kan natuurlijk niet toveren dat het in Afghanistan minder gevaarlijk wordt. Nee, want toveren kan eigenlijk alleen Harry Potter en die is nu net een paar maanden premier af. Vraag is dan ook, wat kan Rutte doen? Ja, wij hadden een goede motie liggen. Die motie gaf aan wat we wilden. Een civiele politietrainingsmissie die bijdraagt aan de wederopbouw in Afghanistan... Maar de manier waarop het kabinet dit nu vertaald heeft... Ja, blijkt te weinig wederopbouw, te weinig civiel. Tussen de regels door, het gaat dus niet gebeuren op deze manier. En dat is een probleem, want ook de ChristenUnie... heeft moeite met die trainingsmissie, zegt ze Raw Food. Dat wordt dus een lastig debat voor het kabinet morgen. Zo. Premier Rutte heeft trouwens goede hoop... dat hij de nieuwe missie nog gewoon eh, door de Tweede Kamer kan loodsen. Op vier dan over het Chipkaas nieuws. Ja, je raadt het echt nooit. Een totale verrassing. De Chipkaat valt te hekken. Ik heb hier eentje van gisteravond... En nu staat er 36,38 euro op de kaart. Nou, wat we dan gaan doen is een tweede programma openen om even het saldo aan te passen. Laten we daar maar 46,42 euro van maken. Ja, een beetje verkouden is hij. Goed verhaal dit. En het enige wat je nodig hebt is dus een kaartlezertje en een programmaatje op je computer. En de conducteur heeft ondertussen niets door. Ja. Het lijkt gewoon allemaal goed te gaan. De conducteur heeft dus inderdaad helemaal niets doorgehad en uh, ja, liep vrolijk door naar het controleren. Dus hij denkt oprecht dat wij met een legale kaart legaal zijn ingecheckt... en waar niet mee gerommeld is. Zou het systeem niet zo moeten zijn dat dat gewoon niet kan? Ja, goede vraag dit. Zou het niet zo moeten zijn in een echte goede wereld... dat je een chipkaart gewoon niet kunt kraken? Ja, dat, natuurlijk zou dat moeten. En, en natuurlijk zou er ook gewoon een chip moeten zijn... waar we niet zomaar mee kunnen gaan rommelen antwoord ook. SP die reist trouwens al weken met zo'n gekraakte kaart... en ze zijn erg geschrokken door de eenvoud... en vinden, surprise, surprise, dat de kaart moet worden vervangen. We gaan naar nummer drie. In Nijmegen zijn vanmorgen vroeg vier mensen aangehouden... op verdenking van witwassen, valsheid in geschriften... en het verkopen van benodigdheden voor de hennepteelt. Bij de aanhouding is ontzettend veel in beslag genomen. Dat gaat met name ook om auto's, uh, sieraden... en andere soortgelijke luxe artikelen. Computers uh, hebben we in beslag genomen uh, als verdachte zijn ook aangemerkt twee bedrijfspanden. En dus ook daarvan alle bedrijfsvoertuigen. Ja, het is uh, ontzettend veel. Ja, bij de actie zijn ruim 450 politiemensen ingezet. En uh, er werden ook justitie en politie in België, Tsjechië, Spanje, Engeland, Duitsland en Aruba ingeschakeld. Dan door met nummer 2. Rusland staat daar. Gisteren was, uh, door die grote aanslag, uh, was daar een grote aanslag op een vliegveld. En vandaag ging daar het leven eigenlijk gewoon door. De dag na de verwoestende aanslagen op het drukste vliegveld van Moskou is alles weer bij het oude. De bewaking is nauwelijks aangescherpt. Tenminste, niet zichtbaar. Hier en daar herinnert er iets aan de tragedie van de dag ervoor. Premier Poetin zweert inmiddels wraak voor de aanslag gisteren op het vliegveld. En Poetin sprak tijdens de ministerraad van een gruwelijke, zinloze en afschuwelijke misdaad. Pre president Medvedev die legde schuld bij het vliegveld. Het dat er de het vliegveld... Ja, bij de aanslag kwamen 35 mensen om het leven, 170 raakten gewond... en de aanslag is nog niet opgeëist. Dan nummer 1. Het was een droevige dag vandaag... voor het personeel van It's Modern.nl en Prijstopper. Moederbedrijf Impact Retail heeft uitstel van betaling aangevraagd... en dus waren alle winkels vandaag dicht. En er hangt nu een briefje op de deur. Geachte klant, onze winkel is vandaag gesloten... in verband met een reorganisatie bij ons moederbedrijf. Wist u dat, mevrouw? Nou, ik hoorde tot op de radio dat ze fiat zijn. Nou, nou, bijna hè. Er is uitstel van betaling aangevraagd. Oké. Oké, oké, rustig maar. Het bedrijf <laughs> heeft uh, 980 mensen in dienst en onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart. Verschrikkelijke situatie natuurlijk voor de medewerkers. Al denken sommige winkelcentrumgangers daar heel anders over. Ja, nou ja, we zien wel wat er gebeurt. Maar dit soort winkels heeft het erg moeilijk. Dat geloof ik ook. Er zijn te veel van. Ja, en wij willen lage prijzen. ja. Dat is toch ook zo. Ja, maar ja, uh, u ziet het, hè? Uh, sommige winkels redden het dan niet. Nee, dus uh, eigen schuld, dikke bult. Precies, want je maar goedkoper moet je zijn met je dure rommel. En je personeel, dat lijkt op verslaggevers. Helemaal, uh... U mag mij wat vragen. Meestal stel ik vragen, maar... Oh, ik heb pas een televisie gekocht bij It's En dat is uh, ook betaald. En volgende week kon ik het ophalen. Ai... Dat is een probleem. Ja, dat is een probleem. Maar <laughs> antwoord is die verder ook niet. Ten Tenminste, eh, dat zou je denken dat het een probleem is. Er schijnen inmiddels wel bedrijven zich te hebben gemeld voor een doorstart. Dus dat zou mooi zijn voor iedereen. En dat was het voor vandaag weer. Dankjewel, Luc. Tot morgen. Nee, dan hebben we geen uitzending. Tot donderdag. Ja. ja. Ja, iedere avond duiken we naar aanleiding van het nieuws de geschiedenisboeken in. Um, steeds vaker staan mensen tijdens hun leven al een nier af. Dat zijn dan levende orgaandonoren. Nou, organen uit levende mensen snijden, dat gebeurde vroeger ook wel. Alleen was het toen wat minder vrijwillig, om het maar even zo te zeggen. Twan Pieters is medisch historicus. Twan, goedenavond. Goedenavond. Ja, in Nederland moet je natuurlijk toestemming geven, wil je orgaandonor worden. Maar zo ging het dus niet altijd. Uh, nee, zo ging het niet altijd, want uh, kijk als je uh, een lichaam zeg maar een prijs heeft, en uh, dat is de over, overigens nu nog steeds zeg maar, want je kunt organen uh, als, want er is een tekort, dus als je de orgaan zou willen hebben en een familielid kan het niet afstaan of iemand anders in je vriendenkring niet, mm -hmm. uh, dan kun je dat uh, eventueel op de markt gaan kopen. Ja. Uh, bijvoorbeeld in India, mensen die dan een orgaan afstaan. Ja. Uh, nou. Die, zeg maar, die handel die was er in de 19e eeuw ook. En die was wat luguberder, zeg maar, zou je kunnen zeggen. Maar toen had je toch nog geen orgaantransplantatie. Nee, neem ik aan. toen had je geen orga orgaantransplantatie. Maar er was wel al handel in dode lichamen. En uh, die handel uh, was ook met, uh, met dode lichamen die nog vers waren. En waarom was dat dan? Uh, omdat uh, aan het uh, begin van de 19e eeuw plotseling allerlei medische scholen in Europa. Uh, die gingen lesgeven door studenten aan de snijtafel op te leiden. Ah, en dat dus was nieuw. Er waren lijken nodig. En er waren heel veel lijken nodig. En hoe kon je die lijken nou krijgen? Uh, dat was vroeger altijd er konden misdagen, de konden zeg misdadigers, die dan opgehangen werden, die werden daarvoor gebruikt. Mm -hmm. Maar dat waren er niet voldoende. Dus dan uh, moest je naar andere bronnen voor die lichamen gaan kijken. Nou, wat je dan deed, uh, was dan kijken of je mensen die dan net begraven waren, uh, om die dan uh, zeg maar via zogenaamde body snatchers, uh, zo heette die mensen dan ook echt, in, ja. in Engeland bijvoorbeeld, en die uh, in opdracht van die medische scholen gingen die op zoek naar lijken. Aha. En dan liefst verse. Ja. En als uh, daar een... ...ook nog niet voldoende van waren, ja, dan bleven er soms uh, maar één maatregel over. En als je dan nou genoeg geld ervoor kreeg, dan ging je iemand uh, die of heel behoeftig aan de straat lag... ...of uh, dronken uit de kroeg kwam, uh, die uh, was dan uh, het haasje, zou je ja, kunnen zeggen. Dus werd nou, gewoon een kopje kleiner gemaakt, zodat hij op de snijtafel kon worden bewerkt. Uh, ja, daar is in 1828 in Edinburgh een serie moorden gepleegd door nee. uh, twee broers... En uh, nou, dat bleek te zijn vanwege het geld dat ze konden verdienen met die lichamen. Ja. En, en daar is vervolgens wetge wetgeving voor gemaakt. Uh, dat was de anatomiewet uh, van 1831. Ja. Maar losten dat het probleem op? Helemaal niet, want die body snatchers bleven actief. Want er uh, was gewoon vraag naar lichamen. Ja, en je kon, ik neem aan dat ze toen nog niet van die goede koelcellen hadden en zo... waar je zo'n lichaam even kon in bewaren. Dus je had elke uh, dat dag weer nieuwe uh, nodig. Dat was minder goed georganiseerd. Uh, en uh, overigens, uh, dat lost het probleem ook niet helemaal op, hoor. Want uh, uh, die medische die snijden natuurlijk in die lichaam. En op een bepaald moment is zo'n lichaam gewoon op. Ja, dan oppositeen. heb je ook alle onderdelen. Um, overigens, uh, de handel in onderdelen van het lichaam is ook niet nieuw. Hè? Want nu als je, hè, kunnen ze het horenvlies van dode mensen gebruiken. Um, allerlei andere hè, huid van uh, mensen kunnen ze gebruiken, dat komt toen ook. Skelet mm -hmm. werd gebruikt, de haren werden gebruikt. Uh, de tanden werden weer gebruikt. Die kon je dan uh, netto, dus voor ja. mensen gewoon uh, ja. die tanden kwijt waren, kon je dan tanden uh, voor uh, uh, maken. Dus eigenlijk misschien is het wel zo, omdat er vroeger van die body snatchers waren... die af en toe eens even iemand uit de graf haalden of uit de kroeg omlegden... dus kunnen wij nu zo goed organen transplanteren? Wat we toen hebben kunnen oefenen. Uh, we hebben in ieder geval die medische kennis kunnen ontwikkelen. Uh. Uh, want die, uh, die dode lichamen die dienden ervoor om kennis ja. te ontwikkelen voor de levenden. En dat is eigenlijk wat nog steeds uh, gebeurt. En, als en zo je is het, kijkt het cirkeltje op... weer rond. Zeg maar. Ja, en wat, wat, wat op zich nog wel een hele aardige is, ja. uh, mensen in Nederland hebben natuurlijk ontzettend kunnen genieten, tussen aanhalingstekens, onlangs nog in Rotterdam, uh, een paar jaar geleden in de beurs van Berlagen, van die dode lichamen die opgesteld stonden. Ja, die tentoonstelling, ja. ja. En dat, wat het prachtige was van die tentoonstelling van uh, onder meer van die Duitse patholoog anatoom, mm -hmm. dat als je heel goed keek naar die lichamen, dacht je van, hé, hey, dat lijken wel Chinezen. En dat bleken ook Chinezen te zijn in de beurs van beerlagen. En dat waren gewoon uh, veroordeelde misdadigers. Dus die kunstenaar die, heeft die lijken geronseld ergens? Uh, daar is enorm veel ophef over geweest. En dat geeft ook ja. aan dat dit enorme ethische dilemma wat er voortdurend is. Als je met lichamen zeg maar, in de weer gaat, dan moet je hele goede wetten en regels hebben om dat te regelen. En gelukkig in Nederland uh, is dat heel goed geregeld. Uh, maar uh, niet overal ter wereld. Ja. Mooi verhaal. Twan Peters, medisch historicus. Dank je wel. Ja, en dan over lijken gesproken. Hè? RKC Noordwijk. niet mee. 5-0, maar het gaat goed met Noordwijk. Want al sinds het begin van de tweede helft, en dat is toch al een minuut of 13, 14 geleden... is er niet meer gescoord door RKC. RKC kan natuurlijk een trapje lager of een niveautje, of een versnelling lager gaan spelen. Dat woord zocht ik. Er wordt wat gewisseld bij Ruud Brood, zijn elftal. Donny de Grote aanvaller. Hij maakte de eerste na die gruwelijke fout van Doelman Robert Spaan van Noordwijk. Donny de Groot is eruit. Benson is zijn vervanger. En zojuist hebben we een bek naar de kant zien gaan. Art van Peppe, oud Excelsior. Bandjar, ook oud Excelsior, is er voor hem bijgekomen. En uh, 5-0 is de tussenstand. Wat een deceptie. En aan de andere kant, ja, iedereen wist van tevoren dat de kansen voor RKC om te winnen... Natuurlijk veel en veel groter waren, maar de manier waarop die is toch een klein beetje tegengevallen van de amateurs. Die al na 16 minuten, na 19 minuten met 3-0 achter stonden, na 24 minuten met 4-0 en na 40 minuten met, met 5-0. En de eerste goal die lag er al in na 8 minuten. Kortom, ze hebben geen schijn van kans gehad, hoewel Koemans nog een behoorlijke trap in huis had bij de 0-0 stand. En toen dacht iedereen nog even, nou zou het zo'n avond zijn, maar zo'n avond met een spectaculaire ontknoping in het bekertoernooi is het vanavond niet geworden. Van mij aan. Dat gaat het ook niet meer worden. Hoewel er nog een half uur te spelen is. RKC op 5-0 tegen de amateurs uit de hoofdklasse A van Noordwijk. Ja, maar Ragnar... Oh ja, nee, sorry. Ik, ik ja, wou nog even, even zeggen, je weet het nooit in het voetbal. Je weet het niet. Je weet nee, het, niet. het gek is, het voelt op dit moment nog niet altijd het 6-5 gaat worden. Maar ja, wanneer <laughs> ja. dat gevoel wel komt... Het, ja. Ja, het, het, het ja. moet nog een keer gaan ontstaan, zou je zeggen, die stunt. Waar ze over 30 jaar nog over praten, toch? We hebben nog een half uur nog niks verloren. Uh, nee. Zo is dat. Goed, Ragnar, tot straks. Dank je wel. BNN Today. Ja, Hans Laroes, de baas van de NOS, die stopt. En um, hij probeerde de dagelijkse, of de degelijke, moet ik zeggen, NOS wat vlotter te maken. door bijvoorbeeld zijn lange haar niet te kammen. Nou, dat en nog veel meer inside-verhalen vertelt hij hier zometeen. En het zijn uh, spannende dagen in Den Haag. Gaan we nou naar Koenders of niet? Er wordt druk achter de schermen overlegd en ons. I was blinded by the light.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 in my home Tell you Even recognize. Oh no, oh, oh. I could be. We er met hey. De al enorm spektakel. Het is dinsdagavond en dan bespreken we altijd het wel en wee... van de wereld van media en entertainment. met onze eigen deskundige Bridget Maasland. Bridget, goedenavond. Goedenavond. Ja, januari is, is modemaand en dan presenteren alle ontwerpers hun nieuwe collecties tijdens de Nederlandse Modeweek. En belangrijker nog, dan staat er in de bladen wat er we de komende zomer allemaal moeten en gaan dragen. Ben jij een beetje een, een, een modemeisje? Maar zo het zeggen? Ja, ik kom uit een gezin, Dus mijn ouders hebben eigenlijk altijd uh, kledingzaken gehad en merken geïmporteerd. Dus dat is wel een beetje met de uh, paplepel ingegoten. Ja, en je komt ook binnenkort met een eigen lijn, hè? Ja. Ja, ik ga voor het eerst een uh, eigen label beginnen, Be by Bridget. En dat, uh, het zijn alleen tops, alleen bovenkanten. Maar het is echt uh, waanzinnig en echt waar ik helemaal totaal achter sta en uh, waar mijn hart ligt. En Ontwerp je het dan ook zelf of geef je je ja. goedkeuring? Nee, nee, ik zit wel met een ontwerpersteam en, uh, en mijn moeder, die eigenlijk de grootste inspiratiebron uh, altijd is. Mm -hmm. Maar het is volledig uh, van mijn hand. Dus t-shirts en zo en top, ja. topjes? Tops en truien, ja. Uh, nou, we hebben het over het succes van een modemerk, dus je, je kan er nog wat van opsteken, voor zover je dat nog niet allemaal weet. Um, want ja, eigenlijk, daar hebben we het over dat een modemerk toch wel steeds meer afhankelijk is van bekende gezichten. En iemand die daar alles vanaf weet is fashionstiliste Jetteke van Lexmond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, regelmatig bekle bekleed jij bekleed, kleed jij bekende Nederlanders en uh, onder andere je eigen zus, actrice uh, Lieke van Lexmond. Hoe? Afhankelijk is dat succes van een, voor een merk om, om, om bekende Nederlanders of bekende gezichten aan je te binden? Uh, nou, je hebt natuurlijk eerst een goede collectie nodig. Maar het is wel uh, handig uh, als je natuurlijk uh, mensen hebt uh, die je bekend zijn op televisie. En, uh, en, en, en laat zeggen waar je een contact mee op kan bouwen, die een verlengstuk zijn van wat jij uh, maakt. En dan krijg je dus heel veel publiciteit meer door. Dus het is best, uh, best wel heel handig als je op die manier samen kunt werken. Want dat is een beetje verschoven. Vroeger was dat veel minder dan nu, of niet? Ja, het is, uh, de laatste jaren is dat uh, heel erg verschoven. En Het is uh, op internationaal gebied ook heel erg te zien dat dat gewoon hand in hand met elkaar gaat. En uh, ja, dat ook gewoon bij grote modehuizen uh, er gewoon mensen in dienst uh, genomen worden die de hele dag niets anders doen dan... Uh, dan namens zich het begeleiden van, uh, van uh, celebrities met wat ze aandoen en wat ah, ja? voor wie weggelegd wordt en maar dat is toch nog wel in Amerika of niet of is het hier ook ja. al? Uh, nou hier uh, wij uh, met sommige mensen uh, onder andere de internationale actrices uh, van Nederlandse bodem die uh, die hier ja, ook wel mee die horen ook bij het pakket. Zoals je, wie dan bijvoorbeeld? Die, uh, nou, ik heb bijvoorbeeld Carice uh, van Houten wel eens gekleed mm -hmm. Of Valkyrie. En dan, uh, um, ja, dan heb je contacten met bijvoorbeeld het Huis Valentino. En ja, dan draai je gewoon mee in de grote cirkel van uh, alle internationale sterren. En wordt er uh, afgewogen van oké okay, welke looks uh, zijn beschikbaar. En uh, ja, dan wordt er een team uh, klaargesteld om alles op het uh, last meer, laten we zeggen, met uh, uh, uh, mensen die naar het hotel komen van Gris. En dat op, uh, op zich om alles, laten we zeggen, af te spelen. Ja. Helemaal perfect op haar maat is. En dan wordt die look ook nooit meer door een andere celebrity gedragen. Maar hoe bedoel je welke look is beschikbaar? voor? Of... Uh, nou, je moet het zo zien dat een uh, ontwerper op de catwalk uh, al zijn looks presenteert. En dat is um, in principe twee keer per jaar. En uh, tussendoor worden er ook nog een uh, um, soort van cruise collecties en allerlei kleine collecties gemaakt. Uh -huh. Maar uh, ja, ik zeg maar Valentina maakt misschien 40 looks. En, maar, maar, en, en een look is een noemen ze een look? Dan denk ik aan bijvoorbeeld uh, Urban. Een look of, is een, uh, je hebt uh, ja. laten we zeggen 1 tot en met veertig. Dus veertig modellen die 40 verschillende outfits aan hebben. Okay. Dus een uh, outfit is een look eigenlijk. Ja. Ja, en uh, ja, zo gaat het eigenlijk. Dus dan wordt je weggestreept of wordt je gereserveerd. En ja, dan heb je natuurlijk uh, de hiërarchie van, uh, van ja, wie, wie het meest invloedrijk is en wie het meest um, aanzien heeft. En, die, uh, mag en als Carice dan die ene look heeft met dat, met dat gele sjaaltje en dat mooie japonnetje, dan is die look voor haar. En dan mag geen enkele andere celebrity lab ermee rond. Nee, dan zorgen zij ervoor. Yeah. Dat niemand anders die dat look draagt. En dan hebben ze alleen geen invloed op, uh, op natuurlijk het feit als het gekocht wordt in de winkel. Want dan, is het natuurlijk, dan heb je er geen schip op. Hey Bridget, dus een, uh, even, ja. Bridget jij, jij zit natuurlijk regelmatig in RT Boulevard en je eigen programma's. Bepaal jij nou helemaal zelf wat je draagt? Ja, eigenlijk wel. Zeker bij Boulevard. En ik heb wel een stiliste die me ontzettend helpt. En dat is eigenlijk ook vaak uit tijdgebrek. Als je meerdere programma's doet, is het gewoon niet te overzien. En ook niet te doen om die contacten te onderhouden en daar te veel ja. mee bezig te zijn. Maar ik ben absoluut wel degene die bepaalt... Uh... Wat ik draag, ja. En nu dan, want je budget, jij komt nu met je eigen lijn. Uh, bij ja. heet, Betekent dat vanaf nu dat je alleen maar in je eigen kleding gaat lopen? Nee, maar ik heb toevallig wel... Een aantal weken geleden, twee weken geleden... deed ik een week lang Boulevard. Toen heb ik het wel een week lang gedragen. Gewoon gekeken wat de reacties waren. Terwijl het nog niet in de winkel is. Het ligt pas vanaf maart in de winkel. Maar omdat je toch wel wil peilen wat het doet. En ik, ik wil een lijn hebben die voor iedereen toegankelijk is. Die uh, voor iedereen draagbaar is. Maar waar ik vooral zelf achter sta. Dus het is wel heel belangrijk om te weten... wat de Consument ervan vindt. Maar hoe weet dus de kijker de... dan wat jij draagt? Er staat het op de aftiteling? Het staat op de aftiteling ja, ja. bij Bridget. En het is onwaarschijnlijk hoeveel reacties je dan in zo'n week krijgt. Echt waar? En dat is heel ja. leuk, want dan weet je gelijk ja, wat, er, wat er speelt. Ja. Even tot slot, Jetteke. Wat, wat vind jij van de kleding van Bridget? Als je dan toch oh, Dat is een hele goede oh. vraag. <laughs> nou, ik vind het zelf heel mooi als. Uh, um... Nou ja, als ik af en toe um, ben voorbij zie komen op uh, rode lopers en op events, als ze uh, wat meer in eenvoud gekleed gaat. En vaak is dus uh, bijvoorbeeld als, uh, als je Ilja Visser draagt, vind ik zelf wel heel mooi staan. En uh, die grijs tonen en zo, weet je. En ook dat als je op straat bent en uh, uh, die comfortabele look uh, aan het uh, van nits en zo. Dat vind, ik zelf wel, dat, nee, dat vind ik er heel mooi uitzien. Ik, ik, ja. ik wacht op de maar. Persoonlijk. Ah, nee, nee, nee. Ik dacht dat dat ging komen, maar dat was niet zo. Nee, nee dat, uh, dat, dat vind ik zelf het mooiste als. Uh... Zij denk ik draag. Grijs tinten, Bridget. Dat staat jou het mooist Nee, maar ik begrijp wel heel goed wat ze bedoelt. Mm. Maar je probeert natuurlijk ook... Dat is ook uh, onderdeel van je vak. Je probeert ook dingen uit. En soms ja. zitten daar ontzettende leuke uitschieters bij. Soms zitten er natuurlijk ook uitschieters bij dat je denkt... Uh, twee weken later, mijn god. <laughs> ja, <laughs> dat, maar... Wat dacht ik? Of hoe voelde nee. ik me? Dat ik zo uh, uit nog even in een je kleding. Toen nog even een modus Wanneer dacht je van... Jezus, wat had ik toen aan? Dat kon ik echt niet. Nou, ik, volgens mij was dat vorig jaar op de Televisieergala. Dat zag ik later terug. Dat was ook niet mijn meest gelukkige periode. Dat, uh, daar was ik een oh. beetje de weg kwijt, geloof ik. Wat ja, had je aan dat Ja, het was een hele mooie jurk van Monique O'Leon. Maar hij, hij stond me gewoon niet. En mijn haar was een beetje Diana Ross, groot en, en meeslepend. <laughs> en ja, ik vond het niet. Uh, achteraf niet het meest geslaagde outfit ever. Maar... Nee, en dan toch ja, liever ja, je zoals je. Ja, is moeilijk. Want ik bedoel, je bent. Uh, weet je, soms ga je in dingen mee, wat Britt ook zegt. En ja, kun je misschien spijt hebben van dingen later. En ik vind soms ook wel dat het. Heel, um, ...heel hard aan toe gaat uh, hoe uh, vooral bekende mensen natuurlijk gecritiseerd uh, worden. En dat vind ik zelf wel een lastig punt. Dus ik blijf liever inderdaad altijd positiever. En ik zou het zelf prettiger vinden als meerdere mensen en bladen, et cetera, dat ook zouden doen. Want ik vind het... Um, soms is het net of dat uh, bekende mensen loslopend wild zijn... ...en dat iedereen maar een mening mag hebben over hoe iemand eruit ziet. Ja. En, uh, Jetteke, je zoekt als stiliste niet nog een, een leuke radiopresentatrice die tegenwoordig door dat ze op de webcam zit ook wel eens wat <laughs> aandacht mag hebben. <laughs> nee, het bereik nou, je, mag, is te je mag altijd bellen als je, je iets speciaals hebt. Of, uh, ga ik ja. doen. Ja, ja. Nou, dat Leuk. ga ik zeker onthouden. Dank Jetteke ja. van Lexmond. Nou, en, ja, Fijne avond. Dankjewel en dank Bridget Maasland en tot volgende week. Dankjewel belangrijke zaak, het voetbal. Ragnar Niemeyer die zit bij RKC Noordwijk. Toepasselijk achtergrondgeluid. Het gejuich van het publiek. We hoorden het een paar minuten geleden. RKC Noordwijk. De kwartfinale van de KNVB-Beker op de klok. 73 minuten. En een 6-0 tussenstand inmiddels. RKC heeft gescoord via Boerrichter. Zou nu op een 7-0 kunnen komen. Maar daar is de doelman van Noordwijk. Robert Spaan. Ter hoogte van zijn 5 meter gebied. De voorzet komt van Benson. De aanval van de goal in de as van het veld. Opening op uh, links een klein beetje. Schot van uh, Dirk Boerichte zelf. Mooi stijlvol op de paal. Maar uh, hij uh, kreeg een herkansing en schoof de bal toen al geleidend... met toch door een verdediger alsnog achter die genoemde Robert Spaan. En zo staat het 6-0. Ook RKC wisselt, Noordwijk wisselt, laat zoveel mogelijk spelers genieten... tussen aanhalingstekens van dit bekersucces vanavond in Waalwijk. Nog een dik kwartier en dan gaat RKC zich melden... bij de laatste vier van de KNVB-beker. Radio 1, het NOS Journaal. Met Tony Wenner. Een overleg met twee topmilitairen heeft niets veranderd aan de bezwaren van GroenLinks tegen de nieuwe missie naar Afghanistan. De overleg achter gesloten deuren heeft aan de bezwaren van GroenLinks niets veranderd. Ook de ChristenUnie twijfelt na het overleg nog steeds. GroenLinks en de ChristenUnie zijn nodig voor een kamermeerderheid. Bij de protesten in Egypte zijn volgens de regering drie doden gevallen. Het zijn twee demonstranten en een politieman. Duizenden demonstranten raakten slaags met de oproerpolitie. Egyptenaren willen dat er een einde komt aan armoede, corruptie... werkloosheid en politiegeweld. Ze zijn geïnspireerd door de gebeurtenissen in Tunesië. Mensen die dicht bij de brand in Moerdijk waren... lopen geen kans op ernstige gezondheidseffecten... ook niet op de lange termijn. Dat zeggen het RIVM en de Voedsel- en Warenautoriteit. Het gebied dicht rond het industrieterrein... is niet of nauwelijks verontreinigd door de brand bij chemiepak... drie weken geleden.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 Yeah Crew. Lekker oudje hoor je met I just died in your arms. Exit Holland. Ja, in Exit Holland bellen we iedere dag met een Nederlander die in het buitenland woont. Vanavond Luc van Kemenaden, die woont in Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië. Luc, goedenavond. Goedenavond. Hi, en uh, daar heb jij uh, in huis drie maanden geleden een puppy genomen. Met een hele aandoenlijke naam, hè? Ja, uh, uh, dat is niet <laughs> mijn schuld hoor, maar de naam is uh, Poepie. Poepie. Dat heeft mijn vriendin oh. bedacht. Ja. Leuk. Nou, laten we het een andere keer hebben over wat dat wel niet over je vriendin zegt. Maar laten we het even over die hond hebben. Want het is in Ethiopië volstrekt niet normaal om een huisdier te nemen. Dan denk ik, ja, dat zal wel komen. Omdat ze misschien wel iets anders aan hun hoofd hebben daar. Dan dieren verzorgen. Uh, nou, dat klopt. het. Gemiddeld de uh, Ethiopië heeft geen uh, huisdier. Maar er zijn natuurlijk heel veel honden. Je hebt veel straathonden. Mm. Maar mensen hebben ook wel wagenhonden. Uh, of uh, nou, veel mensen wonen op een erf. Een grote poort, een grote... Hek om hun uh, om land heen. Daar lopen vaak ook wel honden op, maar die vertrouwen ze niet zoals wij dat, uh, wij dat kunnen in Nederland met ons huisdieren. Nee, en jij loopt gewoon met, met puppy of met, sorry, met poepie over straat uh, aan, aan de riem en hoe reageren die Ethiopiërs dan? <laughs> ja, dat is, uh, nou, dat is wel een attractie. Uh, ik word vaak uitgelachen als ik uh, als ik daarmee over straat loop. Uitgelachen? Ja, wat je een beetje ziet. Ja, ja dat is uh, wordt ook wel een bijzonder ervaren. Af en toe komt iemand naar me toe van hé, hey, kan ik hem niet kopen. En ik merk, uh, dat vind ik zelf wel opmerkelijk, dat, dat heel veel vrouwen zijn heel erg bang van dat beestje. Het is een kleine puppy aan een riempje. Ja. En s'avonds als ze naar huis lopen, dan zien ze overal straathonden die af en toe best wel eens gemeen kunnen zijn en ook uit uh, kunnen hebben. Mm. Maar ja, daar, daar zijn ze al blijkbaar niet zo bang voor. Maar voor die puppy van mij wel. Huh? want? Dat, dat kennen ze niet, dus eng. Ja, ik denk het ja. Zo'n zo beestje die snuffelt wat rond en uh, ja, ik vind het een beetje een vreemde reactie. Maar... We verwachten dat mensen er ook al aan uh, gewend zijn als er heel veel straathonden zijn. Ja, maar ik kan me ook voorstellen bij straathonden, die, die worden misschien nog wel eens weggeschopt of zo. Of, of stenen naar gegooid. Hoe is dat bij, bij ja, Poepi? Ja, die, die krijgen stenen aan de Wat Veel mensen dat doen, ook uh, uit, uit voorzorg, is als ze s'avonds naar huis lopen, een beetje van de, van de harde weg af. Mm -hmm. uh, en je hebt de kans om straathonden tegen te komen, dan nemen ze alvast de steen in de hand. Mm -hmm. die ik zelf ook wel eens. Ja, je zou er maar eens eentje tegenkomen die ons dol is. Dan, uh, ja. Oké, okay, een beetje maar steen bij je. Maar dat doen ze nu ook bij jou hond? Nee, nee, nee, dat doen ja. ze niet bij mij hond. Ik moet, moet zeggen dat ik ook niet zo heel vaak in alles afbouw over straat, loop met het beestje, want nou ja, we hebben ook wel een redelijk groot erf en uh, daar snuffelt, snuffelt zich gewoon rond. Ja. Maar ik ben laatst wel op vakantie geweest naar het Zuiden, heel mooi, dat kan ik iedereen aanraden. Ze dus heb ik dat, uh, de dat ook meegenomen ja. en uh, ja, dat was wel... Uh, ja, dat was een grotere attractie dan, dan iets anders. <laughs> nee. bij de, ja, ze ging mee de hotels in, in de auto. En ook met zo'n riempje over de straat. En, ja, ja. daar wordt wel grappig op gereageerd. Kortom, als je aanspraak wil hebben in Ethiopië... moet je een hondje nemen aan een riempje. En dat werkt goed. Dankjewel, Luc van Kemenade vanuit Addis Ababa. Graag gedaan. Dit is Radio 1. BNN Today. Gaan we nou wel of gaan we nou niet naar Koendoes? Dat is die belangrijkste vraag op het Binnenhof deze week. Nou, D66 is er nog niet uit. GroenLinks en de ChristenUnie die hebben al gezegd dat ze geen vertrouwen meer hebben in de missie zoals het voorstel er nu uitziet. Het kabinet moet alles op alles zetten om de partijen over te halen. Want donderdag dan is dat hele belangrijke slotdebat. En dan moet er een knoop worden doorgehakt over die missie. Ons mannetje in Den Haag en politiek analist is Siewert van Linden. Goedenavond. Dag mijn het allerlaatste nieuws is... dat uh, er een geheime briefing is geweest... Uh, van de, uh, de commandant de strijdkrachten-generaal de van Umen... de MIVD-directeur. En dat naar aanleiding van die besloten zitting... dus achter gesloten deuren... Mm -hmm. dat uh, ja, voor D66 er geen nieuw beeld is... en dat uh, voor uh, GroenLinks uh, en uh, Rauwvoet... de bezwaren niet zijn weggenomen. Dus er lijkt nog geen oplossing... en geen meerderheid in zicht in ieder geval vanavond. Nee, nee. En dan kan ik me zo voorstellen... dat dan uh, in deze allerbelangrijkste uren of dagen dat er, dus het kabinet natuurlijk alles aan gelegen dat het wel doorgaat. Anders dan staat Rutte een beetje voor lul om het even om parlementair te zeggen. <laughs> uh, ik denk toch dat er dan allemaal achter de schermen wel dingen bekonkeld worden en in lobby's voor elkaar wordt losgelaten. Hoe zie jij dat? Nou, het zijn wel rare dagen op het, uh, op het Binnenhof. En je ziet daar ook wel, uh, kijk, het hangt eigenlijk van drie partijen af. En die hebben de hele dag uh, cameraploegen aan hun uh, achterste hangen. En uh, iedereen doet daar zenuwachtig over. Je ziet opeens ook Duitse generaals over het Binnenhof lopen. En die komen plannen toelichten. Maar kijk, het blijft wel vaak bij journalisten dat ze voor een deur blijven staan en dat achter een deur dat we het daar niet kunnen zien. Mm. Ze zullen ontzettend veel sms'en. Er zijn ook vanuit het kabinet speciale groepjes die bezig zijn. Maar het blijft wel echt verdomme lastig om te zien uh, wat er nou op dit moment achter de schermen gebeurt. Maar denk jij dat het zo is dat er bijvoorbeeld op GroenLinks, op Jolanda Sap, druk wordt uitgeoefend van als jullie nou instemmen dan krijgen jullie wel weer wat voor ons voor terug. En dan jassen we er een paar milieumaatregeltjes door, zoiets. Ja, dat, nou, soms gebeurt dat wel eens. Uh, maar uh, één, het is niet het gebruik om dat ook uh, in gevallen van uh, vredesmissies te doen. Omdat het daar toch echt om zo specifieke en zo zware uh, ingrepen gaat. Dat je het niet kunt maken om, uh, om een tientje op de AOE te doen. Uh, en daarvoor maar mensen in een onveilig gebied te sturen. En twee is ook wel dat dit ligt zo precair. Dat als je dat verkeerd doet, dat ook heel snel um, uh, voor het beeld verkeerd kan uitpakken. Gisteren merkte je dat ook al even in het debat. Uh, Hero Brinkman uh, heeft een, een medewerker, een bekende jongen, Eshan Jami, mm. En die komt. Onfarsi. Er was een uh, tolk en ja. uh, die vertaalde het niet helemaal goed. Die werd ook vervangen. Nou En die, dat, die sfeer van dat er misschien verkeerd vertolkt zou worden... Ja, dat zijn dingen die wil je niet in het debat hebben. En zo willen ze ook niet lobbyen met rare dingetjes die dan kunnen uitlekken. Ja, dan stel je, je voor een... dat dat via Wikileaks weer uitlekt, dan, uh, dan, dan, dan ben je dan er. Dan zijn de rapen gaar. Nee, Roosentaal ja. wil nog even slapen op buiten onze zaken. Ja. Even in Wikileaks. <laughs> even slapen. Um, nou ja, donderdag, dan, dan is dat allerbelangrijkste slotdebat... Um, wat gaat er gebeuren? Hoe belangrijk is dat? Ja, we hebben dus vanavond die besloten zitting gehad. Morgen dan vergadert de commissie van Buitenlandse Zaken... ook nog in de Tweede Kamer met de ministers. En donderdag komt Mark Rutte met de betrokken ministers naar de Tweede Kamer. En dan moet de, de knoop worden um, uh, doorgehakt. En het is op twee manieren belangrijk. Eén voor deze missie... Gaat het uh, dit kabinet lukken dat een, uh, een minderheidskabinet gaat het lukken om een meerderheid te halen. Is dit ook de eerste grote beslissing waar het in staat is om een meerderheid te krijgen in de oppositie? Dus is het een zakelijk en goed werkend kabinet. En twee, wat ik uh, persoonlijk denk, is dat donderdag zal, de afst, uh, um, zal de, het startpunt zijn van de campagne die we gaan zien voor de Provinciale Staten. Een meerderheid van Nederland is tegen. Een aantal linkspartijen, waaronder bijvoorbeeld GroenLinks heeft het heel lastig mee. En het kabinet zal moeten gaan verkopen dat zij goede beslissingen kunnen nemen. En de grap is ook wel dat je nu een beetje ziet... dat bijvoorbeeld met Jolande Sap, uh, vind ik... Uh, uh -huh. dat zij ook wel ietsje meer richting SP en P van de Aan neigt. Uh, en dat D66 geheel koest Omdat in de middag. ze neigt naar nee. Ze de... neigt naar nee. Ja. En, uh, de, de, ze hebben wel uh, de drie partijen... Uh, GroenLinks, ChristenUnie en D66... hebben ook wel samen overlegd... en hebben zelf eisen neergelegd gezamenlijk richting het kabinet. Nou, als jullie op deze voorwaarden voldoen, dan doen we mee. Niet bekend overigens welke. Uh, dus dat is nog uh, een beetje gissen. Maar je ziet wel dat, dat die partijen nu allemaal aan het so voorsorteren zijn... en het kijken van ja, wat gaat me dit uh, over uh, 36 dagen opleveren. Ja, ja, dus Jolande Sap kruipt meer richting PvdA... want die wil daar in de komende verkiezingen meer mee geassocieerd worden... dan ja, op het zag, rechtse kabinet. Je zag en... het ook al met die linkse samenwerking. D66 deed er niet mee. Jolande Sap ging daar wel met Cohen en Roemer staan. En zo is het allemaal een beetje kluitjesvoetbal ook... naast al uh, dat belangrijke militaire werk. Alles heeft met alles te maken. In zoals deze. altijd. Ja, zoals altijd. Um, nog eventjes, want GroenLinks die, die heeft natuurlijk gezegd van ja, uh, we gaan hier zo niet mee akkoord. ChristenUnie ook. Wat, wat kan het nou nog zo zijn dat Rutte zegt nou, ik heb er nog zeven nachtje over geslapen. En ik doe er hier en daar nog wat militaire af en wat politie bij. En nou ja, hij komt met een nieuw voorstel. Ja, dat zou heel goed kunnen. De Kamer kan dat ook niet zo goed doen. Omdat dit een voorstel is van het kabinet. Naar aanleiding van een motie van de Kamer. Van Pechtold en van een lid van GroenLinks. Mariko Peters. En het zou goed kunnen dat het kabinet... morgen nog of overmorgen toezeggingen gaat doen. Waardoor toch die politietraining meer wat ze dan noemen civiel, dus meer een burgerlijk karakter krijgt. Dus dat we uh, bijvoorbeeld uh, niet meer op verschillende basis gaan zitten... of dat er toch nog extra veiligheidsmaatregelen komen. ChristenUnie zou wel misschien een helikopter willen. En dat, dat gaan ze kijken. Maar het belangrijkste is toch is dat karakter van die missie... Uh, naast veiligheid... is of die politie nou werkelijk iets anders gaat doen dan een militair. En dat is waar GroenLinks en ChristenUnie grote problemen mee hebben. En ja. de vraag is of je door een extra helikopter te sturen... die schijn kan wegnemen. En dat, uh, ja, daar zal het kabinet toch echt forse stappen moeten zetten. En daar dus ook uh, ja, consequenties moeten vinden. Wil zij die partijen mee gaan krijgen? Wat ik overigens wel denk dat het gaat gebeuren. Wat denk jij meneer Van Linden tot slot? Gaan we of gaan we niet naar Koendus? Uh, ik gok het wel. Ik heb vandaag heel ja? even aan een paar mensen dat gevraagd. Die waren wel met, met, met 1 miljoen uh, ja maar en mitsen uh, omgeven. Maar die dachten toch dat we wel zouden. Je hebt aan iemand gevraagd. Iemand, iemand gevraagd. Nou iemand. ja, die komt uit de driehoek uh, uh, waar uh, die oppositiepartijen nu zitten. Aha. En uh, die uh, zeggen: uh, Dit is natuurlijk ook gewoon het spel. Het is allemaal voorsorteren. Het is nu druk op de Jolande kegel Sap, zetten. Pechtold. Nee, Jolande Sap uh, heb ik niet in mijn, uh, in mijn iPhone staan, okay. helaas. Of Pechtold of Rauwvoet dan? Uh, uh, whatever. <laughs> maar goed, die, die zegt: een van hen zegt, we gaan wel. Uh, we gaan waarschijnlijk wel. Uh, mits die uh, consequenties. En het ligt, uh, de bal ligt echt uh, bij GroenLinks spannend. Dankjewel Siewert van Linden. en na donderdag weten wij meer. BNN Today. Hans LaRouche die stopt als hoofdredacteur van de NOS. Na 23 jaar vindt hij het wel de welletjes geweest en via een mail aan al zijn collega's liet hij dat vandaag weten. Hans LaRouche, goedenavond. Goedenavond. Oh. Hoe vaak hoor je dat lied wel niet op feestjes? Altijd waarschijnlijk. Überhaupt. Maar het is wel een heel vrolijk lied hoor. En ik heb, ja. ik heb een hele mooie herinnering eraan. Want mijn voorvongerganger Geert van der Welp ja. werd, werd bij de opnames van dit lied aan zijn strop, dat is uit de kamer getrokken. Dus dat vind ik wel een mooi beeld. Ja. Want? dat kinderen. Ja, de ja. Nou, kinder. dat is wel goed voor. Ja, dat deden die kinderen. Dat is wel goed voor hoofdrecteuren die zichzelf heel belangrijk vinden. Die moeten af en toe aan hun stropdas uit hun kamer ja, ja. worden getrokken. En toen dacht jij waarschijnlijk, nee, die stropdas dat never. Dat dacht ik toch al wel, ja. Dat heb je nooit om, hè? Een Bijna nooit. Nee. nee dat heb ik ook nog nooit in gezien. Ja, nou ja, als ik de baas van het journaal was, dan ging het, wat mij betreft, over over Tanja Nijmeijer en over rode Wijn en over abortusdiscussie en over lowlands en over WikiLeaks en. Dat lijkt mij allemaal heel interessant. Um, mm -hmm. Maar dat ben ik niet. Jij bent de baas van het journaal. Ik zit... zeggen, je komt al een, een hele end hoor met de selectie. Die rol je wijn even niet, maar de rest wel. <laughs> ja, de... ja, maar dan elke ja. dag. Hè? Dan ja, okay. dag. Oh, okay. Zit jij vanavond in het journaal? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik, ik zie mezelf wel op teletext bij de NMS en de RTL. En ik weet dat er voor de middagjournaal een, een, een, een kort stukje is opgenomen. En verder laat ik dat aan de eindredactie over. Maar de opening het hmm. de, de, de, de sluiting misschien. De sluiting. Oh, dat, dat grapje uit. Ik, ik, nee, ik zal wel een kortje in het midden zijn. Ja, een kortje in het midden. Een kortje e in het midden. Even kort, meneer Raroes, waar, waarom ga je weg? Um, omdat het heel goed gaat met NOS. Dat is heel, eigenlijk heel simpel. Ik ben negen jaar hoofdredacteur geweest, dus de eerste, of ik ben het nog steeds hoor. Maar de eerste paar jaar van het journaal alleen op TV. En daarna van de hele NOS, dus alles wat we met nieuws doen. En ik vind dat het uh, en ik ben niet de enige hoor, want anders zou het een beetje tricky zijn. Maar ik, het gaat heel goed met NOS op alle platforms, dus mm. radio, televisie, internet. En ik vind dat een organisatie als de onze zich eigenlijk voortdurend moet vernieuwen, veranderen en opnieuw uitvinden. En daar heb je dus ook uh, ja, een, een nieuwe hoofddoctor voor nodig op een gegeven moment. En ik vond dit wel een, een goed moment. Je gaat fitnessen, hoorde ik. <lacht> op de radio. Dat, doe, dat doe ik wel eens, ja. <lacht> maar dat ga je nu intensiveren. <lacht> nou, wie weet. Maar dat zal pas na 1 juli zijn. Hoor. Ja, ja, Misschien okay. ga ik eerst heel lui zijn dan. Zometeen dan hebben we het natuurlijk uiteraard over hoe het gaat met de NOS. Maar eerst eventjes een leuk fragmentje. Um, ja, jij was natuurlijk uh, vroeger ook verslaggever. Even mm. eentje uit de Doos hebben we een verslag van jou over de studentenprotesten van 88. Daarna trokken de studenten naar het Binnenhof. Met zelfs de steun van een enkele geestverwant van Deetman. Onder het motto aanvallen werd het gebouw van de Tweede Kamer met verf en eieren bekogeld. Net zoals in Amsterdam deze week kleden een groep zich uit protest uit... Nu verdween ook het ondergoed. Ja, ik zat te denken als een verslaggever nu zou praten, roep je hem wel even op het matje, of niet? <laughs> je moet iedereen de gelegenheid geven te leren. Ja. <laughs> ik denk dat het zal in 89 of 88 89 denk ik, zijn geweest. Mm -hmm. Ik heb van de week wel aan teruggedacht, hoor, bij de andere studenten demonstraties. Want ik, ik weet nog wel dat ik het toen heel spannend vond, heel op opwindend, omdat ja, echt die totaal onverwachts gebeurde studenten met, met bakstenen naar de, de kamer gooiden enzovoort. Het was wel uh, dreigend en spannend. Ja. Had je toen ook al die, nou laten we zeggen, iets wat verwilderder lange lokken die je nu ook hebt? Nee, die zijn nu iets langer. Oké, okay, dan toen. Oh. Ik heb nu minder tijd om naar de kapper te gaan denken. Nee, ja. en toen, werkte, toen werkte ik in Den Haag, toen moest ik ook presenteren, politieke verhalen. Dat, dat, daar hoorden toen wel stropdassen en, en uh, een keurig kapsel bij. Maar je, bent, je staat natuurlijk wel een beetje bekend, om een beetje studenticoos. Nou, sommigen zeggen zelfs hippieachtig nou, uiterlijk, maar koester je dat ook? Kijk, in die zin dat ik, ik ben niet iemand wat je er straks al zei in een pak en een stropdas. En vind ik ook wel, laat ik zeggen, naar buiten doen een beetje belangrijk. Omdat ik vind dat de NOS te lang eigenlijk een soort, ja, zo'n zo groot instituut was. dat een beetje bij de overheid hoorde. En ik vind dat je dat in je gedrag, maar ook in je uitingen. Uh, dat, dat, dat, dat het voor een journalistieke organisatie niet goed is. Wij zijn gewoon de NOS, wij zijn op, op onszelf, wij zijn onafhankelijk. Dus je uiterlijk is een hele bewuste keuze daar. Nou ja, de, de, de laatste 10 want het hoort natuurlijk wel bij mij. Ik speel geen rol, maar ik, uh, ik, ik, ja, ik heb het wel willen benadrukken, ja. Maar het is het is mooi dat de NOS daardoor iets frivoler lijkt misschien. Niet zo nou, ik, ik hoop iets opener. En iets uh, ja, frivol vind ik, vind ik voor een nieuwsorganisatie niet zo'n. Ja, dat hoeft voor mij niet. Maar iets vooral wilder. opener, toegankelijker. Nou ja, gedurfder. Je moet ook durven. Hmm. En net niet zo voorzichtig. Jou, jou, uh, wat, je, wat we net hoorden, er is nogal wat veranderd natuurlijk in de, in de toon van verslaggeving. Mm -hmm. um, maar niet alleen in de toon, zeker ook in wat nieuws is. Wat de definitie van nieuws is. Luister even naar. Ben Sanders mag een album opnemen en treedt op in het voorprogramma van Band Kane in Ahoy. Vanavond zongen de vier finalisten ieder drie nummers en traden ze op met artiesten als Adele, Marco Borsato en Duffy. Hans, ja, als een redacteur nou negen jaar geleden had gezegd... ja, die finale van Idols, die moet echt in het journaal. Wat, wat had maar, je dan nou gezegd? Oh, maar dan had hij er negen jaar geleden ook in gezeten. Omdat ja? als er zoveel mensen naar kijken uh, en er, er, er, er zoveel omheen gebeurt... dan vind ik dat je daar aandacht aan moet besteden. Kijk, wij hoeven niet alleen maar formeel en deftig te zijn. En de grote verhalen, die, die doen we allemaal wel. Mm -hmm. Maar er zijn op al die verhalen die we al maken... over politiek en over economie en whatever... zijn ook nog een paar andere verhalen... Um, dus die 20 seconden Paris Hilton die een keer werd gearresteerd... Ja, dat hoort ook bij het journaal. En dat openen we nu niet op. En dat is niet het belangrijkste nieuws van de dag. Maar dat is ook iets wat gebeurt en wat mensen ja. bezighoudt En dan mag je dus als nieuwsorganisatie die voor iedereen werkt... mag je er ook wel enige aandacht aan besteden, maar beperkt. Maar dat is natuurlijk wel veranderd. Want ik denk uh, dat 20 jaar geleden was dat niet zo. Dan was dat geen nee, nieuws geweest. Nee, maar 20 jaar geleden deden wij ook veel minder aan het buitenland. Want toen deden de actualiteitenrubrieken dat. Dus uh, er verandert sowieso van alles. Mm -hmm. Dus ik vind een, ik zeggen, een zekere lichtheid toegankelijke Verhalen, uh, uh, uh, verhalen ontleend aan de entertainmentsector, dus niet entertainment, maar verhalen eraan ontleend, die kunnen ook in die journaal. Want je vindt ze ook in kranten terug en je vindt ze ook op de radio. Kan jij je als, herinneren, als hoofdredacteur wat zijn nou de, de onderwerpen waarop de nieuwsvloer over gediscussieerd werd? Van Is dit wel nieuws? Kunnen we dit wel doen? Oh, nou... Is dit nieuws? Ja, daar, daar heb je verschillende gedachten over. Kunnen we het wel doen? Dat gaat vaak over bijvoorbeeld uh, dat beeld van jongetje Ruben uit, uit Tripoli. Mm -hmm. Of het uh, met naam en toenaam noemen van een TBS die ontsnapt is, dus Willem Schippers. Dat soort dingen. Daar, daar gaan vaak heftige discussies over. Um, en ja, soms over uh, ja, hoe ga je om met, met, met, met, met de opvallende verhalen uit de kant van de PVV. Gebruik je ieder verhaal, uh, dat, uh, iedere quote die, die, die wordt uitgesproken, die heftig is. Of uh, beoordeel je hem op relevantie, zoals je als journalist eigenlijk bij alle verhalen doet. Daar gaan discussies over. En wat geeft dan de doorslag? Uh, de argumenten. Of jij? Met je vuist op tafel. Nou ja, haven. kijk, nee, zo'n hoofdratteur ben ik niet. Ik, ben, ik vind wel, ik, bedoel, ik ben hier wel de basis. Op het moment dat ik iets vaststel, vind ik het wel prettig als iedereen zich <laughs> daarna gedraagt. Gebeurt het ook wel eens ik... niet dan? Alvast oh, wel. Ja. <laughs> nee, maar kijk, wat ik vind, um, dan gaat het om je gezag en niet om je macht. Dus het gaat om de kracht van argumenten... en niet om de toevallige streep op je schouders. Um, nou heb jij, natuurlijk, we hebben het al eerder laten horen... over slaggeving gedaan, gepresenteerd... uiteindelijk hoofdredacteur geworden. Wat was je hoogtepunt? Een moeilijke vraag, maar die krijg je toch bij je afscheid. Mm -hmm. Nou, ik, ik heb er een paar. Ik vond het bijvoorbeeld geweldig om, uh, echt omdat het journalistiek uitdagend was, om tijdens 9-11 in die middag meteen een live-uitzending te gaan maken. Ik deed toen de eindredactie en Philip mm -hmm. uh, Frerix deed de presentatie. Ik vind het geweldig om zo'n brief van Aplink te hebben. En ik vind het echt heerlijk. En dat is ook een van de redenen waarom ik, het, waarom ik zelf uh, op dit moment de afscheid heb aangekondigd. Hoewel ik het wel van plan was. Maar het was een extra argument om. Uh, naar Engeland te gaan, uh, te spreken met Wikileaks, met Assange... en uh, de, de USB-stick met alle documenten mee naar Nederland terug te nemen. Omdat, ik vind dat een hoofdstructuur zich ook met verhalen moet bezighouden... en niet alleen maar met budgetten en, en FTA's en, en strategieën. Dat moet ook, maar het gaat om de journalistiek, het gaat om de verhalen. En het is een beetje romantisch, maar het is ook echt. En dat is wel zoals ik wil werken. En sta je dan, als je hoort dat je naar, naar Assange toe kan om, om, de, om dat te krijgen... Dat je dan, sta je dan te juichen? Mm -hmm. Nee, dan word ik heel rustig, heel rustig. en bovendien ook met die idee: eerst zien en dan geloven. Ja, ja, maar op het moment dat ik, de, dat ik die, die USB-stick heb, dan is, dat, ja, dan is dat bevredigend, spannend. Alles tegelijk natuurlijk ook. Ja, vervelende dingen meegemaakt. En een persoonlijk dieptepunt lijkt mij toen je nog met je poten in de modder stond als verslaggever en door een gek werd neergestoken in 91. Mm -hmm. Kun je dat nog vertellen wat er in het kort wat er toen gebeurde? Uh, nou, dat was iemand die, die inderdaad in de war was. Die, die, dat was iemand die in de WO was terechtgekomen. was toen een hele heftige politieke discussie over de WO. En hij kreeg toen een hekel aan alles, een echte hekel aan alles wat met Den Haag te maken had. En daar hoorde ik dan ook bij in zijn ogen. En hij heeft een keer op een avond uh, opgewakt, uh, opgewacht en uh, neergestoken met mijn rug. En ik heb toen heel veel geluk gehad wat je blijkbaar af en toe nodig hebt. Um, en uh, ja, uh, ik, ik ben drie weken uitgeschakeld geweest en toen ben ik weer aan het werk gegaan. En ik heb um, eigenlijk altijd geleefd volgens die idee dat, dat ik de regie over mijn eigen leven wil leiden. En dat ik me niet druk wilde maken over dat het verkeerd had afgelopen of dat het nog een keer zou kunnen gebeuren. Want dan zou ik eigenlijk in een soort somberheid, een soort depressie terechtkomen. Um, ik heb eigenlijk het, het tegenovergestelde gedaan. Ik ben dankbaar voor, het, ja, voor dat het goed met mij afliep. En, um, ik probeer uh, nou ja, wat tot stand te brengen binnen de journalistiek, want dat is wat ik kan. En heb je niet gedacht toen, van nou ja, bekijk het maar, ik kap er mee. Als dit kan gebeuren nee. dan. Uh... Nee, nee, want je kan er op allerlei. Ik, ik, ik had het keurig, ik had het overleefd, ik had heel veel geluk gehad. En uh, je kan ook redeneren, nou, de kans dat het hier nog een keer gebeurt, is niet zo heel erg groot. <lacht> Maar dus zeggen ik... wiskundigen dan, nee meneer La dat, dat, uh, dat ziet u helemaal verkeerd. De kans is 50% gebeurt of het gebeurt niet. Hè? Ja, precies, precies. Nee, maar ik, ik, ik wil niet uh, op geen enkele manier, ik wil niet wegkruipen voor iets. Dus ook toen niet en zeker toen niet. Hm. Mooi aan zo'n lange carrière, als we het dan over, ook, ook over de hoogtepunten hebben. lijkt me toch uh, aanzien, gezag. Uh, ga je dat missen? Nou, ik merk daar nooit zoveel van. Ik ga gewoon met plezier naar mijn werk. En ik weet wel dat mensen van buiten uh, dan denken, oeh, de NOS. Of het ook wel leuk vinden als ik soms ergens langskom. Um, maar ja, ik werk, ik werk hier gewoon. Het is gewoon mijn werk. Net zoals jij die werk hebt en, en, en, en, en, en, en, en ieder ander. Um, en ja, maar ziet... het verschil is bij jou komen er allemaal van die leuke NOS-snoepjes uh, aan je bureau hangen. En bij mij is mijn, mijn positie bij BNN is dat toch niet. Wat? Ik weet niet wat NOS-snoepjes zijn. Nou, nee, maar het is. Het leuke is gewoon... en leuke dames. Nee, die durven helemaal niet te komen, joh. Nee? Dus dan denk je, oh, de hoofdstructuur, daar kunnen we niet ah. mee praten. <laughs> nee, dat valt wel mee. Maar nee, het is gewoon een hele leuke omgeving, maar die heeft eigenlijk niet zoveel met status te maken. Kijk, wat ik wel weet is dat als de NOS verhalen maakt, dat, dat ze impact hebben. En als je dan straks uit eten gaat met je opvolger... want die wil natuurlijk even van meneer LaRouche zelf horen... wat hij allemaal vooral wel niet moet doen. Wat ga je dan voor goede tips geven? Uh, dan ga ik alleen maar een aantal dingen vertellen... Die, die volgens mij belangrijk zijn. Maar ik ga niet mijn opvolger programmeren... want die moet het echt helemaal zelf uitvinden. Dat is het beste. Wat moet hij vooral wel doen, of zij? Blijven veranderen. Dus de organisatie levend houden. Uh, en Wat, en wat de, moet er nodig veranderd worden bij de NOS? Nou, er moet niet zo heel veel veranderd worden, omdat het fout gaat. Wat wij moeten doen is, dat we zeggen, dat achter de gaan we weer veranderen. En we moeten heel veel op de social networks gaan doen. Dat doen we wel, maar we moeten echt, en daar wil ik dit jaar ook nog aan werken, in dit halfjaar dat ik er ben, we moeten echt nog veel meer op Facebook gaan doen. Dus dat is het voornemen voor nu? Ja, zeker. En dan ga je dus fitnessen, en dan hoor ik je zeggen op de Radio 1 Journaal, en dan doe je dat natuurlijk op dit liedje. Hans LaRouche, dank. Um, graag gedaan. Succes met de rest van je carrière. Uh, maar goed, je zit er nog even, tot juli geloof uh, ik. Jawel ik blijf ja. gewoon nog een beetje werken hier. Een beetje, een beetje <laughs> ja, afbouwen. Een beetje hard. <laughs> <Goed>. <laughs> nee, niet afbouwen. Dank. Alleen op de laatste dag. Oké, okay, graag gedaan. Today's talk. Waar gaat het over op deze mooie dinsdag bij de kapper? Um, Rob uit Zwolle, goedenavond. Dag Willemijn, goedenavond. Hi. Ik, ik vertelde ze vol trots dat ik binnenkort weer eens naar Vietnam reis. En toen zei een klant, het vond ik erg nog leuker, die vertelde van, um, over Chinese kinderen. Omdat ik via Hongkong vlieg, dat vroeg die meisje. Nou, heb je, heb je dat gehoord dat die Chinese kinderen zo hebzuchtig zijn? En dat ze eigenlijk, er is nu een wet gemaakt waarbij ze dus uh, verboden worden om bij hun ouders uh, uh, geld te, te bedelen. In, in, in die landen worden ouderen namelijk, uh, waarom per wet, per, per uh, oud zeer gerespecteerd. Mm. Dus... Wij hebben hier ook, eh, toen mijn moeder nog leefde, dan eh, had ze ook altijd te weinig aandacht. Maar je zag ook dat die ouderen. Die zeggen, Goh, wanneer komen die kinderen? Ja, die zie je eigenlijk nooit. Nee. Die zijn veel te druk, maar je bent er zelf. Ik weet niet of jij naar je. Hoe oud je ouders zijn, die zijn nog jong, maar je bent ook nog niet zo oud. Dus. Ja. Dan zullen die ouders er geen last van hebben. Die zijn ook blij dat je misschien niet zo vaak komt. Maar heel veel ouderen missen hun kinderen dan toch wel, hebben te weinig ja. aandacht. Je komt binnen een. Ja, je moet vaak gelijk aan de lamp ophangen. Of dit of dat. Daar heb ik het vandaag over gehad. Jeetje. Dat past me wel aan. Nou, Cornee, in Tilburg. Ja, hallo. En bij jou dan. Hi. Nou, het ging hier ook over relaties. Maar dan wel over andere relaties: relaties eh, via de social media. Via de sociale netwerken, zeg maar. En dat, dat, dat daar op een of andere manier veel celler, sneller seks uit voortkomt dan het vroeger ging, dan vroeger in de kroeg. Ja, vroeger in de kroeg. Weet je, daar deed je vaak een paar weekenden over. voordat je dan met iemand het bed zou kunnen delen. Mm -hmm. maar Tegenwoordig is zo, men ontmoet elkaar eh, via sociale netwerken. Eh, men heeft alles van elkaar, vooral sowieso heb je altijd je smartphone bij, dat je daar de hele dag kun je Facebooken en weet ik voor wat allemaal. Tussendoor... Eh... Nou, herken je elkaars telefoonnummer en ga je al sms'jes sturen. Dus, dus dat betekent dat het voorspel eigenlijk al gebeurt... en bij de eerste ontmoeting wordt er meteen de bed ingedoken. En dat is geen waar het hier vandaag om ging. Ja, en, en, en jouw ja, klanten vertellen van dat van ook de vrouwen allemaal, hè, En 58% van de mannen dat doen. Kappa, ja, wacht even, wacht even. Ik moet er even, uh, even een mailtje sturen, want ik heb vanavond een afspraak. Ja, maar zo werkt het dus. Zo met we daar vandaag. Mensen zitten gewoon de godganse dag met die telefoon... hun profielen bij te werken en of te veranderen... Om zo mooi mogelijk over te komen... Ja. om die eerste date maar zo snel mogelijk in bed te laten belanden. En dan hebben vervolgens geen tijd om naar hun ouders te gaan. Die Chinezen zijn zo gek toch niet, natuurlijk? Nee, dat bedoel ik. Yes. Het ontspoort een beetje. Oké, okay. okay. ja, wordt iemand heel enthousiast nu. Aan. Maar het was wel weer gezellig. Seks en Chinezen. Daar ging het over vandaag ja, bij de kappers. Weten. Goed, dankjewel, Corné in Tilburg en Rob in de Zwolle. Alsjeblieft, helemaal gedaan. Ja, en daarmee is het einde gekomen van deze BNN Today van dinsdag. Morgen zijn we niet, dan is er voetbal... En donderdag zijn we er wel, als het goed is. Nee, dan zijn we er gewoon. En als je wat leuke filmpjes wil zien, onder andere van Joris Kleugel, zeer de moeite waard, moet je even naar bnntoday.nl. En ik kan melden dat RKC Noordwijk is afgelopen, 6-0. En daar hoor je vast meer van, zo meteen langs de lijn met Henry Schut. Maar eerst het nieuws met Toedie Vindrecht.